Uur. Goedenavond, ik ben Zit en dit is het nieuws van NOS op 3. Boerenprotesten hebben in België voor drie zware ongelukken op snelwegen gezorgd. Op verschillende plekken reden bestelwagens en een vrachtwagen in op de achterkant van files... die waren ontstaan door blokkades met trekkers. Er zijn minstens twee zwaar gewonden. Finland ligt voor een groot deel plat. Er wordt daar gestaakt tegen bezuinigingen en het plan om het stakingsrecht te schrappen. Nou, van dat recht wordt vandaag en morgen flink gebruik gemaakt. Scholen en supermarkten in Finland zijn dicht. Postbodes brengen geen post rond en het OV ligt stil.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 En voetbalclubs hebben alleen vandaag nog om spelers te kopen of verkopen. Vandaag is de transfer deadline day. Het staat garant voor chaotische en onverwachte deals. De makers van FC Afkikken zitten daarom in een marathon uitzending non-stop achter de microfoon om de laatste transfers te bespreken. Dat hoorde verslaggever Harold Brouwer. Nou, alles is hier sluip door, kruip door. Dat is goed ah, maar goed, goede coach. <laughs> Ondertussen zijn de vrienden van de NOS die luisteren gezellig met ons mee. Oh, wel uh, Even uh, achter de camera's langs de studio ingelopen. Ik ben Kariel, ik ben 23 en uh, ik ben de verantwoordelijk voor de techniek, de regie, de studio. We zijn dus de hele dag live: van 9 tot, uh, tot 1 uur s'nachts. En uh, dat wordt gehost door, door Niel en Broes. Die zitten aan tafel de hele dag. Niel, een van de hosts, komt even naar buiten gesneakt. Ja, je hebt maar echt een paar minuten, hè? want daarna is non-stop door. Zeker, non-stop. PSV, Feyenoord, Ajax. Ik begrijp je dat daar niet heel veel spannends op stapel staat, of wel? Nou, ja, zeker wel. Maar oh, ja. toch wel? Gelukkig, help me. Ja, kijk, Ajax, de aanvoerder van Ajax, uh, zou in de belangstelling staan van de grootste club in Duitsland, Bayern München. Daar zou hij niet de eerste keuze zijn. Dus dat betekent dat ze al hem een beetje een lijntje hebben uitgegooid, mocht de eerste keuze niet doorgaan. Kunnen we dan met jou gaan praten. Zowel PSV als Feyenoord zijn nog bezig met spelers. En je ziet het nu hier binnen ook. Ze zijn super enthousiast. We zijn nu een paar uur onderweg en we moeten nog een hele dag. Ja, Het weer nog vanavond en vannacht minder bewolkt behalve in het noorden. Morgen ook een droge dag en iets minder zon dan maximaal 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer moet rekening houden met veel vertraging op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... tussen de knooppunten Badhoevedorp en Burgerveen. Er is een ongeluk gebeurd, daardoor is de linker rijstrook dicht. Vertraging is bijna een half uur. Verder is het druk op de N201 vanuit Horen naar Hilversum tussen Vinkenveen en Loenen. Ook daar ben je een half uur langer onderweg... Op de A9 is het oponthoud een kwartier van Amstelveen naar Alkmaar. tussen de knooppunten Bad Hoefendorp en Velzen. En het is druk op de A27 van Utrecht naar Almere. tussen Beeldhoven en Eemnes. Daar ben je tien minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. op TV, radio en internet. ZFM. Met nu. Zandvoort draait door. Ooh! <laughs> 9. 6.9 VFM Vond dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De VS gaat doelen in Irak en Syrië aanvallen. Een plan daarvoor is goedgekeurd, zeggen de BBC en CBS. Het is een reactie op de droneaanval van afgelopen weekend in Jordanië. De boerenprotesten in België zijn op verschillende plekken uitgelopen op rellen. In Brussel werd de politie met eieren en bierflesjes bekogeld. Het verkeer rond Brussel staat muurvast. Er zijn meer dan duizend trekkers op de weg. En op sommige blokkeer, uh, plekken blokkeren ze de weg ook. De commissie, die onder leiding van oud-minister Van Rijn grensoverschrijdend gedrag onderzocht bij de publieke omroep, wil dat er versterkt toezicht komt bij de omroepen. Daarnaast zouden presentatoren begeleid moeten worden. Het weer vanavond droog, bij 1 tot 5 graden. Morgen ook droog, maar wel meer wolken. Het wordt maximaal 10 graden. Just what I was. Show you the loneliness and what it does.